Europees parlementsvoorzitter Schulz wil met spoedbijeenkomsten proberen om CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, alsnog te redden. Gisteren stranden de onderhandelingen tussen de Canadese en de Waalse regering. Schulz is zelf niet betrokken bij die gesprekken, maar kan goed opschieten met de Canadese minister van Internationale Handel. Freeland verliet gisteren hevig geëmotioneerd de onderhandelingen. Ze zei dat de EU kennelijk niet in staat is om een deal te sluiten met een vriendelijk land als Canada.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 In Nieuw-Zeeland is een Nederlandse bergwandelaar gered... die sinds donderdag gestrand was op Mount Taranaki, een berg op het Noordeneiland. melden Nieuw-Zeelandse media. De man van 29 was van plan om maar één nachtje in een berg door te brengen... maar werd overvallen door de sneeuw, waardoor hij niet meer veilig naar beneden kon. Omdat hij geen geschikte uitrusting bij zich had, besloot hij de hulpdiensten te bellen. Hij werd opgepikt door een helikopter van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht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 Goedemorgen bij Ron Zonneveld. Ook goedemorgen. Ja, iedereen, goedemorgen. Uh, wat gaan wij weer doen? We gaan uh, Goedemorgen goedemorgens antwoord vanuit Hotel Hoogland doen. Dus als je koffie wil komen, denk ik, kom dan gezellig bij ons langs. Uh, de techniek is in handen van Casper Currenson. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Het gaat steeds beter met hem, want ik heb hem even gebeld. En de eindredactie is uh, gedaan door Gerry Rutte. Koffie doet Yvonne Roosendaal. En de Presentator heb je net al gehoord, dat zijn wij. Wat gaan ja. we allemaal bespreken? Irene? Ja, we beginnen zo meteen met Roy. Roy van Buringen die zit bij ons en die gaat ons vertellen wat we met Sinterklaas allemaal te verwachten hebben. Ik kan trouwens nog meedoen als Zwarte Piet, want ik heb een compleet outfit. Dus bij deze heb ik me aangemeld. Ja. Uh, daarna, want we hebben wat, wat wijzigingen die oh ja. heb ik hier nog even niet op staan. Die heb ik wel. Uh, we gaan praten met de eigenaresse van de nieuwe uh, haar- en nagelstudio in uh, de Halterstraat. Ja, er was een artikeltje in de, in de krant deze week over ja, haar. Hè? Noem het maar een artikeltje. Ja, het was een behoorlijk verhaal. <laughs> het was een mooi stuk. <laughs> ja. en daar gaan we nog een paar vragen over stellen. Peter Tromp, die komt uh, wat vertellen hoe de stand van zaken is met OVZ. En misschien ook wel een beetje wat er in het kernteam besproken gaat worden. Ja, Dan, dan gaan we hebben het nieuw zijn. Precies, en dan uh, komt daarna Willem Paap praten over de algemene... Amtelijke samenwerking. Amtelijke samenwerking. Dat is een interessant verhaal. Dat is een heel interessant verhaal. Ja. Daarna spreken wij met uh, Ton Ariesen. Want volgende week is het uh, wereld, wereldkampioenschappen Ja. Of moet ik Nederlands zeggen? Ja, er komen mensen uit uh, heel Europa. Oh. Goed, dan hebben we daarna Kees Drijsma. Hij is Frans Printey, architecten. En uh, het gaat over de Watertorenplein uiteraard. Nou, ben benieuwd. Dat is heel wat. Roy, ik ben ook nog vergeten om jou te vermelden als technicus van de dag samen met oh, Kasper. Ja. <laughs> Roy die gaat zich weer inzetten, want uh, je kan maar niet genoeg technische lui hebben. Inderdaad. Dat geldt ook voor presentatoren overigens. Roy, het is weer bijna zover. Ja. Sinterklaas, Sinterklaas. Uh, uh, meldt zich weer aan. Heb jij al uh, berichten uit Spanje ontvangen? Uh, ja, zeker. Zeker. En ook uh, hele leuke berichten over nieuwe dingen. Oude dingen die weer terugkomen. Dus ja, helemaal leuk. Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel belangrijk om, om meteen te vermelden. Want die vraag krijg ik elke dag weer. Wat doe je met de traditionele Piet? Nou ja, hij ja. blijft gewoon traditioneel nog bij ons. Voorlopig. Piet, Piet gewoon. Piet zoals hij is. En uh, ja, echt uh, 100% gewoon zoals we hem gewend zijn hier in Zandvoort. Wat andere... Projecten doen dat mogen ze zelf weten, maar wij hebben deze keuze gemaakt. We beginnen dus niet ja. uh, over de discussie: Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet. Punt. Ja, punt. En ja, mensen wil... vullen het toch ook regelmatig in zoals ze dat willen. Dat is andere Mag. jaren ook al gebeurd. Ja. En uh, dus ja. ik vind ook dat we dan die discussie niet hoeven te hebben. Kijk, dat gebeurt je, ziet, al. je ziet nu, om niet veel de discussie te maken natuurlijk, maar uh, je ziet nu een, uh, een, een vrolijke Piet die van allerlei uh, soorten haar heeft, uh, de oorbellen zijn er al niet. Uh, het, hij is al aangepast. En hij is al veel leuker dan vroeger, moet ik eerlijk zeggen, ook toen ik klein was als kind. Dan had je alleen maar gewoon één soort Piet. En nu heb je gewoon alle leukste, grappigste dingen. En dat vind ik Piet. Dus ja, ja. Sinterklaas gaat ook met zijn tijd mee. Dus de, de Piet dan ook. Ja. Ik hoor je zeggen, uh, oude dingen en nieuwe dingen. Begin eens bij de oude dingen. De oude dingen, ja. De huisbezoeken gaan we natuurlijk weer doen. Uh, er komt iets ouds terug. Dat is Centerparks. Ik heb... Uh, vorig jaar en dat jaar ervoor uh, Centerparks niet uh, gedaan. Met shows en bezoeken. En uh, ja, nu mag ik uh, zeggen dat, uh, dat wij uh, Centerparks weer op gaan pakken. Uh, met shows die we op dit moment aan het uh, produceren met Centerparks zijn. En, um, maar, ook, uh, maar ook een intocht die er gaat komen. datum is daar nog niet bekend van. Dat in gaat volken, In Centerparks? In Centerparks. Okay. Ja. De, de bedoeling is dat het een week na de, in, de landelijke intocht en de intocht van Zandvoort een week daarna ...gaat gebeuren bij Centerparks. Dan komt Sinterklaas in Centerparks. Ik ja. neem aan dat de kindertjes van Zandvoort... ...zich ook in Centerparks kunnen vervoeren. Uh, ja. ja, zeker. Maar ook... Dus ...in Centerparks. Maar... eigenlijk kan ...heel, heel Nederland kan... ...naar Centerparks toe gaan om een bezoek eraan te brengen. En ook aan de activiteiten. En we zijn druk bezig... ...op dit moment achter de schermen... ...om te kijken wat we... ...we hebben natuurlijk het Sinterklaashuis gedaan. Uh, twee jaar geleden. En elke... Ja, krijg ik vorig jaar ook en dit jaar ook. Krijg ik de vraag, ga je dat weer doen? Uh, nee, helaas niet. Dat kost gewoon best wel veel geld. En, uh, en er was te weinig uh, animo voor vanuit de kinderen van de voedselbank... om naar het Sinterklaashuis toe te gaan. En dat was heel jammer. Maar uh, nu gaan we dat in een andere vorm gieten. En, uh, en dat, uh, dat ga ik binnenkort nog bekendmaken. Want het, ik vind wel dat uh, ieder kind in Nederland, uh, die, die daar open natuurlijk voor staan, is het is gewoon belangrijk dat die uh, het feest gewoon uh, mee kunnen maken. Al is het met, het met een klein cadeautje, al is het ja. met een handje van Piet en een handje van Sinterklaas. Ja. Dat vinden wij heel belangrijk. Doen jullie nog uh, aan een inzameling om dat te kunnen bereiken bijvoorbeeld? He, dat jullie, want ik neem maar dat jullie ook cadeautjes nodig hebben. Uh, nou Mijn, mijn zolder staat helemaal vol met cadeautjes, <laughs> nog steeds. Ja. Uh, ik heb zoveel de eerste jaar gekregen, dat is niet normaal. dat Die zolder nog helemaal vol staat met allerlei knuffels, allemaal nieuw. Helemaal leuk. En wat, wat, wat wij uh, gaan doen in een samenwerking voor uh, dat project... Uh, met, met Centerparks gaan wij iets, iets leuks creëren... Voor die kinderen van de voedselbank. Die zei, dat gaan we geven aan, schenken aan de voedselbank. En dan krijgen ze dat mee in een pakket. Ja. En dan krijgen ze bijvoorbeeld een uitnodiging voor de indocht. Daar ah, zijn ja. wij mee bezig. Ja. Dus uh, Sinterklaas kan bij jou op zolder komen shoppen? Eigenlijk wel, ja. ja. En Sinterklaas uh, ja. is, is nieuw? Uh, ja. of. Uh, het is, ja, is weer, weer opnieuw? Laat ik het oh, oh ja, het is opnieuw opgepakt. Ja. Hoe... Uh, hoe ga je dat invullen? Komen daar een aantal dagen waar shows in zijn? Of uh, uh, ja, middagen voor kinderen? Centerparks heeft zijn eigen, eigen shows dit jaar geschreven. En die, die gaan wij uh, ja, met ons team gaan we dat oppakken. En met het team van Center Parks. Dus het wordt een hele leuke samenwerking om het zo maar te zeggen. En dan heb je natuurlijk uh, de huisbezoeken bij Center Park zelf die we gaan uh, helpen doen. Uh, de, de, de intocht. We doen het personeelsfeest. Dus wij eigenlijk zijn we eigenlijk de hele periode, elke week wel een paar keer op het terrein van Sinterklaas. Uh, de intocht van Sinterklaas, hè? zoals we die dus op het strand uh, kennen, is dat een andere organisatie? Ja, dat is een andere organisatie. Wij uh, zijn uh, deels commercieel, deels vrijwillig. Ik heb een heel mooi team. En die, we hebben met elkaar gezegd: van nou, we gaan uh, natuurlijk. Bij ons staat gewoon vast dat we het, het hartstikke leuk vinden om, om het Sinterklaas project elk jaar weer op te pakken. En we hebben gewoon een heel uh, leuk team de laatste vijf jaar opgepakt. Want we doen het dit jaar weer vijf jaar. En um, ja, we hebben gewoon daar deels commercieel, deels uh, vrijwillig van gemaakt. En, uh, ja, ja Onair moet ook broodjes eten natuurlijk. Ook, ook maar het, het Sinterklaas project dat kost echt heel veel geld. Dus daardoor ja. is het... Ook mogelijk door huisbezoeken te doen, door nieuwe projecten te starten. Is het gewoon mogelijk om, om dat het hele, die drie weken lang... Uh, het, uh... Nou, het is niet dat jullie er rijk van worden, maar het is meer nee. dat je met het ene stukje van je werk uh, het andere stukje financiert. Ja, inderdaad. En er zou heus wel een kleine winst uitkomen. Uh, maar die is de afgelopen vi vijf jaar altijd in het uh, spaarpotje terechtgekomen. Om weer verder het jaar, te kunnen. Uh, ja, ja. Het Sinterklaas ja. heeft ook een mooie jurk gekocht... Uh, Weer een nieuwe, dus ja, dat, Moet ook uh, allemaal. Ja, dat hebben wij uh, voor hem geregeld. <laughs> nou ja, die, uh, de verbinding met Centerparks is natuurlijk ook uh, wel commercieel, dus daar uh, ja, kun je natuurlijk ook een beetje sponsoring aan Ja inderdaad, zo, zo werken we ook met Centerparks. We hebben gewoon een heel leuke samenwerking met Dennis Barends van Centerparks. En uh, ja, dat, dat is gewoon, uh, een, uh, dat was vorig jaar dan niet en de jaar daarop ook niet. Maar dat is lekker weer opgepakt en daar ben ik blij om. en uh, dat, dat is gewoon leuk. En daardoor hebben we ook nog een nieuw project kunnen starten. Ja. Dus dat, uh, hey, um, volgende week, uh, nou die week daarna is het in november. Hè? En dan ja. uh, is volgens mij de landelijke intocht iets van uh, 18 of zo. Nee, ja, zoiets. In, in die buurt, tweede ja. week ongeveer. Ja. Uh, dan ga jij, ga jij ook van start met je ja. project, de week daarna. Uh, hoe kunnen mensen bij jou in contact komen om uh, bijvoorbeeld iets te weten te komen over die... Uh, middagen ja. of uh, uh, een huisbezoek voor Sinterklaas te boeken? Dat, dat kan via Sinterklaascentrale zandvoort.nl. Zandvoort zandvoort <tie> hey, zandvoort ja, dat is heel wat. En uh, dan regel jij ook de, de, de kaartjes zal ik maar zeggen, voor uh, de kinderen die het wat minder hebben om dan toch bij uh, zo'n Centerparkmiddag te komen? Uh, ja, inderdaad. Heb je ja. ook contact met Pluspunt daarover? Dat uh, zijn we aan het oppakken. Ja, op dat punt ja. die uh, verzorgt ook de voedsel Ja, inderdaad. Klopt. Wij nou, ik ik weten voorlopig even uh, genoeg over uh, Sinterklaas. Ja. Maar je wou ook nog wat zeggen over technici. Ja, technici, ja, we hebben natuurlijk, je net al in het begin aankondiging dat het natuurlijk heel erg belangrijk is bij een radiostation. Dat er technici en presentatoren zijn. Nou zijn wij van uh, Goedemorgen Zandvoort natuurlijk op zoek uh, naar nieuwe mensen die het leuk vinden om techniek te leren. Bij het programma zoals Goedemorgen Zandvoort. Daar zijn we natuurlijk heel erg hard op zoek naar. Dus als mensen. Uh, ja. Uh, willen. Tech, of techneut willen worden hier bij Goedemorgen Zandvoort. kunnen ze zich aanmelden via. Uh, wat zullen we doen? redactie. Ja, ik heb wel een facebook nou, desnoods via de Facebookpagina van CFM ja, en dan komen, ja. mensen Daar, uh, te, ko komen mensen bij ons terecht. ZNF, via Z ZFM kom je ergens wel uit. Ja, ja er er wel uit. gewoon googelen ZFM Zandvoort, niet andere, want er zijn er twee natuurlijk. Ja. En dan uh, komt het helemaal goed, inderdaad. En anders wip je gewoon een keer gezellig op zaterdagmorgen aan, dan kan je ook zien wat het doen. Precies, ja, bijvoorbeeld. Kom, kom radio kijken. Kom radio kijken. Ja. Kasper, gaan we terug naar de knopjes? Want we zouden graag een stukje muziek horen. Inderdaad. Is goed. En in dit geval is dat The Beach Boys met Good Vibrations picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Good, I'm good vibrations She's excitation. Good She's I know she must be kind When look in her eyes She goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving volgende gast is nog lopende hier naartoe en daarom zal iedereen alvast beginnen met ja, de agenda, die heel groot dat. genoeg is. En we gaan kijken hoe ver we komen. Ja, zo is dat. We hebben vanaf 30 september tot 13 november de expositie Hedendaags Realisme anno 2016 in het Zandvoetsmuseum De schilderijen en beelden zijn van de Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Nou, tot 1 november blijven de zandsculpturen nog staan. Het weer werkt daar natuurlijk wel aan mee, gelukkig. Dan hebben we tot het eind van de maand Zandvoort Goes Wild. De bronstijd er zijn diverse excursies. Je kunt dus op www.zandvoortgoeswild. En goes is g-o-e-s. .com kun je kijken wat er allemaal te beleven is. Dan hebben we ook nog uh, 22 oktober de drive-in bioscoop op het Park Zandvoort met twee films. Zootropolis en The Jungle Book. En de, dat begint om 6 uur en dat, uh, dan is de volgende film om half tien. Kost 20 euro per auto en de kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV. Tot zover de agenda. Onze gast is gearriveerd. Goedemorgen. Hi, Irene. Had met die naartoe gerend? Nee, ik ga lekker met de fiets. <laughs> lekker met de fiets. <laughs> Kijk. Nou. Nou, neem een kopje koffie zou ik zeggen. En ja. zet jezelf gezellig neer. Ik, ik, ik zei net uh, van. Uh, toen we het over je hadden, toen we je aankondigden van er staat een leuk artikeltje in het Zandvoortse krantje. Maar het is geen artikeltje, het is een compleet boekwerk wat ze erin gezet hebben. Je bent behoorlijk geportretteerd in het Zandvoortse blaadje. Ja, ja. Wel heel erg leuk. Ja. Ja, vind ik ook. Vind ik ook Dat het ook niet. Ik bedoel iets op vuil te komen, maar ik zag het inderdaad. Je hebt helemaal geen microfoon. Als we dat nou eens horen. Ja. Door uh, Die microfoon voorzichtig. Jullie, jullie, jullie. Pak hem maar op. Nee, pak hem maar op. We gaan even iets verbouwen. Oh ja, helemaal goed. Oké. Okay. Ja, eigenlijk uh, was het wel. een uh, Beetje dichterbij uh, zo. De rote artikelen. Ja. Maar uh, Inderdaad was het wel fijn. Wel een stukje van mijn achtergrond gekomen. Ja. Was het misschien heel veel vragen daarover? Het is dus nou, een beetje beantwoord ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben er een paar keer uh, langs gelopen. Langs ja. uh, je zaak. En ja. uh, toen dacht ik bij ja. mezelf van... Uh, Jeetje, weer, weer. Nee, nee, ik, ik ben heel eerlijk. Ik dacht, jeetje, nog een kapper erbij. Ja. Ik bedoel, er zit er een aan de overkant ja. en er zitten al heel veel kappers. Ja, precies. En toen dacht ik, van goh, wat, wat, wat, uh, wat, wat, ja. wat zou de meerwaarde zijn voor uh, ja. deze zaak? Maar goed, nadat ik het artikeltje gelezen heb, toen ja. dacht ik, van ja, okay. dat is dus wat je, wat je beoogt. Ja, oké, okay, ja, mooi, je, je, mooi om te horen. Ja. Ja. ja, nou ja, goed, als je de moeite leest om, om, om de moeite neemt om de krant te lezen, dan, ja. uh, dan zie je dus dat uh, he, wat, wat je passie is en ja. uh, hoe dat ontstaan is ook. Ja. En dat is wel bijzonder eigenlijk. Ja. ja, inderdaad. Eigenlijk is het ook zo. Ik vind ook, uh, ik heb het uh, eerlijk, ik kijk niet aan de uh, zo noemen dat dat, uh, dat is het concurrentie in de zon. Ik, ik vind alleen maar wij elkaar helpen. Ja. Ik vind eigenlijk een sterke pakken van elkaar eigenlijk pakken en kunnen met elkaar helpen. Dus ja. dat is heel fijn. Heel fijn. Dan ga ik even helemaal terug naar het begin van dit interview. Yeah. Je bent ja, je super elkaar... oh, we we oh. hebben het zo enthousiast. Maar we moeten even kijken wie, met, je met wie, bent. wie we het hebben ja, en waarover we het hebben. Ja, precies. Ja, precies. Nee. Jouw, jouw naam daar uh, heb ik me wel een keer of drie over uh, ben gestruikeld, eerlijk ja. gezegd. Ja. Ik, heb ja. het, ik heb het wel geprobeerd hoor. Dela Ram. Ja. Heel goed. Faisars Kari. Ja, perfect. Goed. Ik heb het ook drie keer moeten doen. Hoor. Ja, precies. Maar goed, we hebben met Deel Ram, die kwam hier binnen en Irene begon vol enthousiasme over de winkel. Ik heb de winkel natuurlijk ook gezien. Ja. Um, en over de meerwaarde eventueel. Uh, hoe ben je er zo gekomen om in Zandvoort uh, een winkel te openen? Ja, eerlijk, ik heb het eigenlijk uh, 15 jaar ik het in Zandvoort. En uh, mijn kinderen en allebei hier, uh, ja, eentje was het één jaar toen hier gekomen. Dus hier helemaal opgegroeid. Anderen hier geboren en opgegroeid, opgevoed. Dus, uh, en weten doe is dat als ze van een ander land komen bij het nieuwe land, sowieso is dat alle te wennen. Ja. En als ben jij bij een plek en je bent wel gewend en accepteert, dus moet ik eerlijk zeggen, dan vind ik het fijner. Dat mm. lijkt, dat is het lijkt op mijn wijk, het lijkt op mij echt, voel ik het gewoon thuis. Dus uh, dat vind ik het gewoon fijn. Op uh, hier iets. Uh, ja omdat je uh, ook uit dat artikel staat. Dat je ja. een heleboel opleiding gedaan hebt. Maar ja. je hebt ook een proef gelopen buiten Zandvoort. Ja precies. ja Dat is ook zo. Om, omdat daar uh, uh, de capaciteit beter was. Kon je daar ja. beter terecht om alles wat jij wilde doen ja, kijk, te leren. Het, ja precies. Is het dus is Zandvoort hebben we heel, heel goede kapsalon, eigenlijk En uh, schoonheid en allemaal. Maar goed als je meteen voor uh, diploma gaan. Dat kan je niet bij iedereen voor uh, diploma. Je moet wel bij de. Eh, grote staden, zeg maar, voor de andere dingen kunnen bijleren. Ik was het al in Iran-Kapser, dus van de basis wist ik al eerlijk. Dus moest echt meer moderne modellen, nieuwe technieken, nieuwe eigenlijk dingen bijleren. En dat moest wel bij andere... Maar ja, zeg maar, wat, wat, wat mij verbaasde was aan, uh, aan de Kapser zit ook de studerende kant. Dat je gestudeerd hebt in, uh, in Iran. Ja, ja, inderdaad. Dat was ik eigenlijk in Iran, in literatuur geweest, inderdaad. En was, was ja. dat uh, naast het kapper? Nee, dat was ik eigenlijk. Kappers was het iets dat ik heb het uh, lijken op, zeg maar, hobby of bijbe. Omdat in Iran uh, was ik het echt puur in de universiteit voor mm -hmm. literatuur. Dus dat is niet werk, maar alles werk was ik er wel bij kapster en dat was het ja, altijd ja. mijn hobby geweest en altijd mijn baan en vind ik het heel fijn. Maar goed, in Nederland zou je wel papieren voor hebben en wil je nieuwe technieken, nieuwe moderne daardoor bij andere kapstallen gegaan. Hoe heb je dat, uh, dat eigenlijk ervaren dat je in Nederland aangekomen bent en je hebt drie jaar moeten wachten voor je eindelijk je status kreeg? Drie jaar? Zeven jaar. Zeven jaar? Zeven jaar moest ik wachten. Want dan heb je inmiddels drie jaar wel je status. Ja, nee, ik heb het, ik heb het drie, drie keer uitgeprocedure ja. geweest. Maar ik heb het zeven jaar... Hoe heb je dat ervaren Ja, ja was het, uh, als, op dat moment was het heel lastig. Maar nu als kom kom jij buiten de, zeg maar, die situatie. Uiteindelijk vind ik het heel fijn. Omdat ik heb heel veel geleerd eerlijk. Dus uh, in de praktijk eerlijk zeggen, dan ben jij weer zeg maar, echt... Een stukje gegroeid, ja, ja. geestelijk en ook uh, van de maatschappij, mm -hmm. maar ook van de. Maar uh, op dat moment, natuurlijk, viel jij gelijk alles nu ja, hebben. Ja. Dat is ja. het echt zwaar. Vond, vond je het een terechte procedure? Heb je het gevoel dat mensen wel, zeg maar, vanuit de juiste ideeën dat, dat doen? Want ik kan me voorstellen ja. dat je... Hè, je denkt, ja. bah, potverdorie, ik ben, ik ben een vluchteling. Ik, ja, ik, ik, ik kom hier gedaan. niet uh, om uh, leuk, ja. Uh, ja. mooi te zijn. Maar ja. gewoon omdat ik... ...thuis niet meer kan zijn. Want je ja. zou natuurlijk het liefst in je eigen land blijven. Ja, nou, maar ik kom, ik kom wel bij ja. mijn moeder. Hè. Mijn moeder was het hier inderdaad. Ik kom niet heel uit... Eh, ...zeg maar vluchteling. Ik kom wel met uitnodiging. Maar goed, daarna wil ik het wel blijven... ...door de problemen dat daarna gelopen... ...omstandigheden. Maar goed, eh, daarna... Eh, ...omdat ik het niet minderjarige ...moest ik gewoon die procedure doorgaan. En die zeven jaren duurde het omdat ik kom gewoon met uh, uitgenodiging. Maar goed, als we moeten kijken dat terecht is of niet terecht is, dat is heel persoonlijk. Eerlijk, voor mij was terecht. Nou, je ging uh, um, ja. Als, ja. Her als, als hereniging van een familie dan is het altijd terecht natuurlijk. Dus uh, dan is die procedure wel lang. Maar goed, ja, ja. het ja. is uh, gelopen zoals het, het is gelukt. Is. Je, bent, ja, uh, ja, je bent zandvoortse. Ja, Je ja, ja, man is blijven. ook zandvoort, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Wat dat doet hij? Hij is het, uh, hij is het uh, schermleraar. Hij is het tien jaar bij N uh, Nederland, de Iranse internationale schermen gedaan. Hij is het in Nederland ook een paar keer eerste geworden als schermer. Voor de uh, schermer in Nederland, zeg maar. Maar hij is het nu <coughs> het coach voor de uh, m, m, jonge schermers. Dat gaat naar Olympische. Dus hij coacht het wel gewoon. Ja, nou dan uh, kijk even naar de redactie. Dan zouden we met jouw man ook al een gesprekje willen hebben over de schermsport. Ja. Als dat een keer mogelijk is. Ja, natuurlijk. En dan uh, dat is namelijk heel interessant dat uh, uh, het schermen in Zandvoort bijna onbekend is. Maar ik, ja. ik hoor dat, ja. dat het toch wel bekend is. Er Zijn kampioen in Zandvoort? Ja, ja, zijn ja. er wel. Hij zei, hij, die zijn er niet van de Zandvoort. Wat uh, zijn er wel, maar hij wel. Haarlem. Ja, maar hij wel. Hij is zelf uh, ook een paar keer in de krant van uh, Nederland gekomen. Eigenlijk goed, tot, tot zover het Schermen, We gaan over. de ja. Ja. ja, precies. Dat, ja, uh, precies. Ik uh, liep een aantal weken geleden door de hand. Dus had Ze een heleboel ballonnen. Ja, precies. En, en een feesttent. Ja. Um, maar het had ook een speciaal dag voor jou, hè? Ja, het was een hele speciale dag voor mij. Ja, ja was het eigenlijk zeven, was, Ik heb het 31 augustus gestart. En 31 augustus 2016 was het exact 16 jaar dat ik heb in Nederland gekomen. Omdat ik ja. heb het 31 augustus 2000 in Nederland gekomen. Bijzonder. Ja. Uh, we hebben een heleboel uh, zien verbouwen in de Stad. Ja. Daar hebben we een schoenenwinkeltje in gezeten. Ja. En, dit, en nu zit jij erin. Ja. hoop uh, ik het heel lang uit overigens. Ja. Um, ik las ook iets over vaste klanten. Heb, heb jij al een vaste klantenkring in Zandvoort? Uh, ja, als je eerlijk bent, ik heb nooit taalskapper geweest. Dus ik heb, het, uh, uh, en ik heb het altijd buiten de Zandvoort gewerkt. Zeg maar. En uh, vooral de laatste vijf jaar was ik het bij de Tringles in Hemestede. Hele uh, fijne pellen, eerlijk. En ik heb het nog eens heel goed contact met mijn oude bas en oude collega's. Dus ik ga ook niet klanten van daar pikken, nee. omdat wij hebben een heel mooie relatie. En uh, daardoor, ik heb het niet uh, zeg maar, klanten dat ik heb het daar uh, opgeschuiven ja. maar uh, in de twee maanden starten, eerlijk zeggen, ik ben heel blij met de klanten. En met echt zo'n stond dat ik krijg van de zandvoorders. Er zijn heel veel klanten wel binnengekomen. Dat vind ik heel blij mee. Echt. Uh, je bent blij met je klanten. Ja. En uh, de maand september was succesvol. Ja, precies. En daardoor krijgt ook iedereen korting de volgende ja, maand precies. gezien. Ja. Dus iedereen als je nog zin hebt... Je kan wel ja, ja. ja. nee, uh, Heb maar... je een website? Uh, ja, ik al... heb ook een uh, website, inderdaad. Okay. Dat is het, ook, uh... Want het is altijd handig hè, om te ja. kijken wat uh, ja. informatie over je ja, behandelingen. is. En dan uh, heb ik het ook een uh, Facebookpagina. Dat is dat er tot iedere dag, zeg Ho maar. Hoe heet die Facebookpagina? Uh, dat is het ook: uh, Lambiance, Cwafuur en Beauty. En Facebook ook: uh, www.lambiance.eu. Oké. Okay. Dat, ja, die naam heb je dochter verzonnen, heb ik begrepen. Ja, dus, ja, ja. Mocht de hele familie meedenken? Ja, nou, inderdaad. Maar zij is dat eigenlijk, met een, paar namen uh, eigenlijk uh, uh, met een paar namen bij mij gekomen. En uh, ik ook had een paar ideeën. Maar het was voor mijn gevoel, de betekenis van de namen was heel belangrijk. Dus ik had dit niet gewoon zomaar wil ik het iets nee. zetten. Dus uh, toen ik heb het zei kom met die naam, nou, het klinkt mooi, maar wist ik helemaal niks wat het betekent natuurlijk. Dus ik dacht, nou, wat betekent dat? En toen ik heb het gezocht, dat, dat is het heel mooi ook, de sfeer. Dus dat kan bij de ambiance komen. Maar dit allemaal echt kwam bij mij, heel, heel recht, uh, streek bij mijn hart. Dus dacht ik, nou, dat is het wat is een Mooie naam, <laughs> ja. ja. ja, ja, ja. Uh, jou, uh, jullie moet ik zeggen, want er lopen nog meer uh, gediplomeerde mensen rond. Jullie palet is heel breed. Ja. Dat gaat van kappen tot uh, nagels doen en ja. zo. Je zei dat uh, de eerste maand heel erg uh, actief en druk was. Ja. Hoe verdeelt zich dat? Krijg je veel mensen die uh, kappen? Krijg je veel mensen die nagels willen? Of krijg je veel mensen die uh, iets met hun ogen willen doen? Ja, is dat heel. Uh... Of is dat heel gemiddeld? Ja, dat is echt uh, heel wisselend. Dus dat is het echt uh, uh, bij endag doe je van alles eigenlijk voor de en de haren. Wisselen en dat is wel heel fijn is voor mij. Ik, dat omdat denk ik ook, ik ook ja. ja dat, uh, wordt het niet zij, doe ik niet de hele dag iets. Dus dat is echt heel fijn. Betekent dus ook dat je dat je bruidjes uh, doet, ja, want uh, dat ook, is natuurlijk een compleet ja, pakket. Hè? Precies, ik heb het inderdaad uh, 17 september was grote openingdag en uh, 16 september eerst de bruid uh, van de deur uit gegaan. Dus dat was ook heel mooi inderdaad. Nee dat is ook heel fijn omdat bijvoorbeeld klanten komen voor, uh, uh, ja noemen wij gewoon knippen of of uh, knippen uh, En uh, zij zegt. Oh, doe je ook eens schoonheid. Ja, oh, wil ik. Ook zo werkt dat. En dat ja. is heel fijn. En dat hebben gelegenheid om meerdere dingen. Hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Want ik, ik zit naar jullie te luisteren uh, over bruidspakketten en zo. Ja. Er, er komt iemand uh, gewoon kaal binnen. en die gaat uh, helemaal gesminkt en gekapt de deur uit. Ja, dat is het gewoon. Ja. Nou ja, je legt je handen neer en dan ja. wordt er alles gedaan. Dan worden de ja, nagels direct. gedaan. Dus dat is het ja. Eigenlijk heb ik het wel een pakket voor acht uur, zeg maar. Dus dat is de hele dag. Heb ik het ook van uh, zes uur of heb ik het ook van vier uur hangen vanaf wat ze wil. Ja. En dan, uh, wij noemen dat uh, met Dus dat doe je ja, ja. gewoon van alles. Ja, dat kan ik me voorstellen aan ja, acht uur. Dus, uh, ja, inderdaad. Dus, uh, maar ja, dat is ook vaak gedeeltelijk gewoon... thuis, hè? Dat je dus de, de, het laatste stukje bij mensen thuis doet, zodat ze in hun kleding kunnen... en dan maar dat is heel fijn, omdat, uh, moet ik eerlijk zeggen... dat uh, die bruid dat bij mij komt, komt met, ook met kleding. Zij heeft ook kleding bij mij dus gebracht. ze kunnen zo naar het stadhuis, want ja, het is ik, om de hoek. Ze, zij zocht gedaan, inderdaad. Zij komt bij mij, ja. met, uh, ochtends vroeg, om 7 uur. Zo. En die kleding... Niemand ziet gewoon, dat ze nee, binnenkomt. inderdaad, het is helemaal donker. Dus. Ja. Zij heeft gewoon kleding achtergelaten. En dan om 10 uh, uh, uur ochtends, was bij Welle snel gedaan... dus om uh, 10 uur ochtends, zij is met bruidkleding naar de stadhuis gelopen... Ja, dus Kijk, een Kijk, zo, zo hoe, hoe mooie plek ja, heb je? Maar, heel mooi. Wat iedereen zegt, uh, doe je dat ook aan huis bij mensen? Als mensen inderdaad gewoon thuis ja, of Als ze willen, willen worden ja. voor die, voor ja. die ja. bruiloft? Als ze je willen, dat doe ik het wel, tuurlijk wel. Okay. Maar uh, eerlijk omdat uh, die salon is er zo opgericht is. Ja. en uh, daar heb je wielen, bij de klanten Ja, de klanten willen okay. Wielen eigenlijk daar gewoon behulp wordt. En ja. van andere kant is het, uh, die salon is het zo, uh, zo eigenlijk opgebouwd. Dat voor ook uh, uh, kunnen workshops geven. En cursussen geven, voor festatie, voor uh, nieuw kan ik het gewoon, uh, kan ook bij mijn wimper extensis daar ben ik het erkend in, daar kan ook uh, worden ook gediplomeerd door het Lambiance. Dus dat is ook mooi, dat vind ik het. Uh, nou, er is uh, dus van alles te doen in Lambiance, in de Haldenstraat, uh, nieuwe ondernemer. Ja. Ik zit daar toevallig de voorzitter van de OVZ, daar gaan we het straks nog even over hebben. <laughs> Wij wensen je gewoon heel veel plezier met je zaak. Ja, en uh, mochten mensen wat willen weten, kunnen ze bij Lambiance in de Halstad binnenkomen. Ja. En op de website kijken. Of op Facebook. Ja. EU. Ja. En op Facebook. Ja. ja. Dankjewel. Graag gedaan. Succes. Ja. Next to me, making love to his tonic and gin.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 over Peter Tromp, voorzitter van het OVZ, ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, hij heeft een aantal onderwerpen aangedragen waar wij dus uh, aandacht aan moeten besteden. En Peter Kennen, komen we misschien net tot de helft. Peter, nou, welkom. Ik, ik had tot half twaalf. Had ik ja, nou, het, blijkt, het, blijkt drie, het blijkt drie voor elf te zijn. Peter, ja, dat... uh, er, uh, uh, je bent lid van het Kernteam. Het Kernteam is ontstaan uit een aantal bijeenkomsten die uh, twee jaar geleden gehouden zijn in uh, diverse locaties. In de bewoners, retailers, uh, horecamensen, strandpachters. Daaruit is een Kernteam ontstaan Juist. waarin uh, zouden moeten zitten uh, alle voorzitters van diverse verenigingen plus uh, bewoners. Ja. Uh, dat is redelijk gelukt neem ik aan. En, uh, daar waren 60 punten die uh, besproken werden. En die lijst die is er nog steeds. Ja. Er zijn er al twee afgehandeld van de 60. Uh, nee, meer. Nou, laten we er dan drie noemen. Uh, nee, want nee. Uh, een van de punten die hoog op jouw verlanglijstje stond... is het uh, innovatie-schuine streep ondernemersfonds. Juist. juist. Uh, er is heel lang gesproken over innovatiefonds. Maar uh, in de laatste vergadering van de kenteam heb ik begrepen... dat uh, er toch een schuine streep achter komt te staan omdat dat meer ruimte geeft uh, voor eventuele bestedingen. Juist, dat klopt. Helemaal. Um, het is bijna zover. Ja. Het plan is uh, klaar. Ja. Er komt een raadsvoorstel. En uh, hoe gaat dit verder? Er is op uh, 8 november aanstaande... Wordt het, het, stu het stuk uh, is nu klaar. Wordt gepresenteerd aan het college. Vervolgens gaat het college uh, het op 22 november voorstellen aan de raad... En op 22 november... De, Is het niet 9 uh, november commissie? Dat zou ook kunnen. 8 of 9 november. Woensdag 9 november. Uh, dan komt het eerst in de raadscommissie. Zodat de leden van de raad uh, er kennis van kunnen nemen. Dan hebben ze uh, gedegen voorbereiding gehad om de stukken te lezen. Om hun op- en aanmerkingen erop te nemen. Aan de hand daarvan wordt uh, het gepresenteerd aan het college. En het college gaat op 22 november... Het Uiteraard. Voorstellen aan de raad en uh, wat wij hopen als uh, kernteam uh, en wat ik al hoop al 15 jaar is dat het er nou eindelijk eens een keertje doorkomt. Dat we gaan voor het algemeen belang van Zandvoort, uh, circuitpark, uh, noem maar op strandparters, dus, uh, horeca, uh, retail, samen Zandvoort sterk maken. Dat is de achterliggende gedachte. Het uh, gaat jou dus meer om de samenwerking dat iedereen meedoet aan iets. Juist. Juist, en dat kunnen we alleen maar bereiken in deze tijd door het, uh, de medewerking te vragen van uh, het college, van de raad, om want, via een bepaalde bijdrage uh, hun aandeel te vormen. Uh, het is natuurlijk al, uh, al een heel aantal keren geprobeerd om dit zonder uh, raad te doen. ja. En dat is op verenigingswijze gebeurd. Een aantal verenigingen in Zandvoort. Maar ook jouw eigen vereniging. Die loopt niet over van leden. Nee. En nu moet het dus gewoon verplicht worden. Ja. En uh, wat belangrijk is te zeggen in deze. Is dat Zandvoort natuurlijk niet uh, de eerste gemeente is waar dit gebeurt. En uh, wij maken gebruik van een adviesbureau. Er zijn vijf, zes adviesbureaus in den landen. Die zich enkel en alleen bezighouden met het oprichten in verschillende steden, dorpen. Van ondernemersfondsen. Het is anno 2016 een bekend feit dat al die winkeliersverenigingen, ondernemersverenigingen dalen in leden. Mm -hmm. En uh, iedereen komt tegenwoordig op, dat is de tand des tijds voor zijn eigen belang. Kijkt naar zijn eigen en zegt: voor de rest vind ik het goed. Als de sfeerverlichting maar hangt, dat ja. soort dingen. Die die bloemen... ja, ik wou net zeggen, want in Bloemenhalen hebben ze hem dus gisteren al opgehangen. Ja. Op de ja, ja, ja, ja, ja. Is echt. Maar dat uh... komt zo. Maar, komt maar zo. Uh, in <laughs> ieder geval is het zo dat er, uh, Zandvoort is gemeente nummer uh, 35, 40, 50. Ik zou jullie vertellen dat in Amsterdam er uh, 20 verschillende. Uh, nog meer? 50. 50 verschillende. Uh, lokale ondernemersfondsen zijn. Het grap is ook en, dat daar bijvoorbeeld uh, een straat is... die een eigen vrijheid ja. opgericht heeft. En ja. daardoor zijn er zoveel. Het lijkt nee, ja, natuurlijk wel. Ja, het, ja. het kan een straat zijn die dat Het doet. kan een straat zijn. Dus dat, dat zijn ondernemersfondsen... waar bijvoorbeeld 15 winkels bij betrokken zijn. Ja. Maar iedereen betaalt dus mee aan het algemene ja. gezien jou, dat algemene land. dat grote kracht. Gezien jouw vier onderwerpen die wij uh, ja. moeten passeren. Um, jij gaat het voorleggen aan je leden. Ja. Wanneer ga je dat doen? Aanstaande donderdag hebben we algemene ledenvergadering... Daar wordt het innovatiefonds natuurlijk uitvoerig besproken. En natuurlijk is het zo dat de leden van de OVZ... die nu al sinds jaren uh, de kar trekken... Uh, gebaat zijn bij het oprichten van een uh, innovatieondernemersfonds. Hangt dus dat wat dan dat samen betreft, met de contributie? Ja, wel degelijk, wel degelijk. Ik zal wat moeten doen ten aanzien van de contributie. Uh, de leden van de OVZ betalen nu 360 euro per jaar. Er komt een bijdrage bij... Via de reclamebelasting volgend jaar, als alles doorgaat, van 200 euro. Dat zou betekenen dat de jongens 560 ja. euro moeten gaan betalen. Als de rest dan 200 euro betaalt, weet ik één ding zeker, dan loopt de OVZ leeg. Dus dat ja. moeten we gewoon niet hebben. Dus ik moet met een voorstel komen. Dat heeft ook te maken met het feit in hoeverre het innovatiefonds, ondernemersfonds bijdraagt aan grote projecten die nu door het OVZ gedragen worden. Ten aanzien van verlichting, ten aanzien van promotie. Gezien de tijd zouden we eigenlijk donker gaan. Maar ik ja. heb toch nog één opmerking daarover. Ja. Of eigenlijk meer een vraag. Zou het dan interessanter zijn om toch lid te worden van een, een vereniging? Ja, natuurlijk. Altijd. En, omdat die dan de belangen van de retailers, de horeca of de vertegenwoordigen. En wat wij hopen dat er gebeurt, volgend jaar, dat jaar erop, de jaren daarop... dat de mensen zich meer betrokken voelen bij het algemeen belang. Omdat ze dan ook mee gaan betalen... Mm -hmm. En dan staan wij als OVZ, maar ook de horeca en de strandwachters klaar... om te zeggen, jongens, kom bij de club. Ik hoorde jou al over de Ja, dat nou wil ja, je daarvan ja, weten? Nou ja, wanneer die opgangen wordt en of dat daar een, uh, een dat overeenkomst een over is. Dat zou februari worden volgend jaar. En dan hangt die een week en dan halen we hem er weer vanaf. Nee hoor, dat is Wel 30 seconden. <lacht> ja, dat is zonde. Uh, begin november... Is de planning. Uh, wat hebben wij gedaan? We hebben afscheid genomen van uh, Starlight. Dat is een bedrijf in Heino uh, tegen de Duitse grens aan. Dat ging de laatste jaren wat minder goed omdat ze uh, sfeerverlichting opgehangen... die niet adequaat was, waar veel onderhoud ja. aan zat. Zandvoort, zeezout en dergelijke. We hebben besloten om als goede vrienden uit elkaar te gaan. We hebben uh, firma Hooman in Meidrecht bereid gevonden om dat contract over te nemen... En die gaat ongeveer voor dezelfde kosten. Het kost ietsje meer. 1000 euro per jaar. Maar ongeveer voor dezelfde onderhoudskosten. De totale verlichting. Maar dan ook alles. Niet alleen de ornamenten in de Kerkstraat. Maar ook alle lantaarnpalen. Totaal vernieuwen. Nou. Dus we krijgen dezelfde sfeerverlichting. In zoverre dat de twee sterren die erin hangen. Veranderd worden door één ster. En in het midden. Het prachtige logo van uh, Zandvoort met de drie visjes. Kijk. Alles in het licht, alles nieuw. En uh, dat is een project geweest waar we nu anderhalve maand mee bezig zijn. En die firma die wilde natuurlijk wel dat wij uh, zekerheid gaven ten aanzien van de contractuur. Dus wij hebben voor vijf jaar getekend. Wij betalen vijf jaar dezelfde kosten. En in die vijf jaar zorgt de firma hommen ervoor dat alles vernieuwd wordt. Adequaat, zonder storing. En uh, Meidrecht Zandvoort is een stukje te van ja. Heino Zandvoort. Ja. Is er al gesproken over uh, wat langer verlichting? Ja, en uh, ook binnen, dat weet jij ook, binnen het kernteam, binnen het Innovatie Ondernemersfonds, is er niet alleen gesproken over het langer ophangen. Dat is het grote voordeel, we kunnen het nu weer helemaal opnieuw opstarten. Dus we hebben gezegd tegen die firma: moet je luisteren, die sterren, dat is leuk voor de maanden november, december, januari, februari. ...kunnen wij die sterren verplaatsen in de zomermaanden door strandballen. Ja, bijvoorbeeld met nou, het logo schelpje. van Vandvoort in het midden. Ja. Bij wijze van spreken. Een strandstoel, ja. uh, noem maar op. En dat gaan we dus doen. Okay. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat die langer gaat hangen... Hoe lang moeten we nog even bekijken? En uh, het mooie is dat je dat kan veranderen per seizoen. Ja. Over, ja. over die kosten, hè, even die, die, ja. die, van, van, de, van die verlichting. Want dat is natuurlijk best wel. Uh, is, dat, is dat led Vors. of is dat. Uh... Ja, het is allemaal LED verlichting. En het komt allemaal via de lantaarnpalen. Er zijn ondernemers die zeggen: van... Uh, het is om vier uur al donker. Waarom gaat het nog niet aan? Een nadeel van als je het uit de lantaarnpalen haalt, is ja. dat als de lantaarnpalen officieel de gaan aangaan, dan, dat dan, dan brandt aangaan. dat ook. Ja. ja. Maar het betekent wel dat het dus s'nachts ook brandt. En s'avonds ja. s laat dus ook. Ja. En de horeca, weet ik, is daar heel blij mee. Ja. Want het is prachtig verlicht. Het ja. geeft nog extra. Ja, dat ja. geeft inderdaad een beetje licht in de straat. Ja. Hè? Die, we hebben natuurlijk prachtige uh, lantaarns, maar die zijn een soort van gedempt. En nu krijg je echt een prachtige verlichting ja. in die straat. En we hebben ons alles uit laten liggen ten aanzien van de verlichting, ten aanzien van de kastjes die mm -hmm. ertussen zitten en dergelijke. En ik ben ervan overtuigd dat we hier een goede mee gedaan hebben. Parkeer jij nog wel eens in de winter? Ik parkeer regelmatig in de winter, want dan kost het maar twee kwartjes per uur. Vanaf En dat gaan we nu in november, december, januari, februari weer doen. Er is overleg geweest, er is een evaluatie geweest over het winterparkeren... samen met de verantwoordelijke wethouder. Wat blijkt, het eerste jaar, afgelopen november, december, januari, februari... is er vele malen meer geparkeerd dan de jaren daarvoor... Dus die 50 eurocent heeft wel degelijk zin. Die wat knaken ook in de doen... winter dan? Sorry? Die knaken ook in de winter dan? Die knaken ook in de winter. Nee, die knaken hoeft niet in de winter. Want in de zomermaanden gaan we het wat verhogen. Wat blijkt is dat ook de zomermaanden er meer geparkeerd wordt. Zandvoort heeft gewoon een heel druk seizoen. Dat is ook natuurlijk een beetje weersafhankelijk. Maar... Uh, van twee, uh, 2,20 naar 2,50, wat nu in de zomermaanden is gedaan, heeft hoegenaamd geen reactie opgeleverd. Nee. Nee. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Ergo waar wij mee bezig zijn om te kijken of we in het seizoen 2017-2018 het met een maand, CQ2 maanden, kunnen verlengen. Oktober erbij en de maand maart erbij. Zes maanden laag tarief, zes maanden hoog tarief. Ja. Wat dat voor invloed heeft op de hoogte van de parkeertarieven in de zomer, zal nog moeten blijken. Uh, nou, uh, ik denk dat een heleboel mensen het wel fijn vinden dat je goedkoop kan parkeren. Ja. Ik, vraag, ik vraag me wel zelf wat mensen denken als ze een, een, een, een Riksdaal moeten betalen. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoor ik daar redelijk weinig reacties over. Ook gezien de hoogte van de parkeertarieven in de ons, ons omliggende gemeente. En dan de gewoon de grote gemeente. Amsterdam is niet meer te betalen. Ja, Haarlem, is, Haarlem is... Haarlem ook al niet, ook al niet meer. Ook al niet Noordwijk meer. wel. Ja, Noordwijk ja. wel. Dat is, zo. Dat is zo. Maar die hebben in de winter geen twee kwartjes en wij wel. Hey, en, en het, Een euh, eurojaar rond. Oh, ja. <laughs> het bereik van de parkeergarage, om dat even uh, voor het parkeren. Wat is, kost het in de parkeergarage? 50 eurocent. Ook? Ook in de wintermaanden. En dat is het mooie van deze actie. En dank aan de gemeente. Het mooie van deze actie is dat het in het hele dorp is. Ja. Fantastisch. Peter, je hebt nog drie minuten. Echt waar? We hebben afgesproken. Ja. Dus ik wil het even met je hebben over de decembermaand. Ja. Uh, daar moet weer van alles gebeuren. Ja. Uh, acties, uh, de ijsbanen waarschijnlijk. Hoe ziet, ijsbaan de, komt, hoe ziet de decembermaand eruit? Sint-Nicolaas komt met uh, ja. zwarte Pieten, witte Pieten, gele Pieten. Ik, uh, ik weet het niet, dat Kom zien we wel. Wij doen als OVZ een belangrijke bijdrage aan de intocht van Sint-Nicolaas. Kunnen we nog steeds betalen. Gelukkig, daar zijn we ook heel blij mee. Dat moet ook blijven. Ik geloof 13 november dat die uh, aankomt. We hebben uh, de ijsbaan, wederom. En uh, de OVZ, als zodanig we zich daar niet zoveel mee. Want we bemoeien ons al met zoveel dingen. Dus maar wel met de, rand, we, wel met de, rand, de randactiviteiten. De randactiviteiten, randactiviteiten ja. daaromheen. Uh, uh, Winterwonderland. Bijvoorbeeld. Ook een heel leuk initiatief. We hebben weer als OVZ de uh, loterijactie. Zoals we dat ieder jaar doen. 20.000 loten. En... Uh, wat ik heel graag wil bij de ondernemers is dat ze ze ook uitgeven. En vooral bij de grotere jongens, de grote supermarkten is dat ontzettend uh, lastig. lastig. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ga je daarna zo'n bedrijf daar naartoe en zegt: "Doet u mee met die actie?" Want ik neem nog ga uh, mee met die actie. Ja. Maar daar gaat het dan niet mee op. Uh, uh, je moet ook wat geven. De wil is er wel, maar ze moeten het ook doen dan. Ja. En zo'n actie staat of valt bij, als wij 20.000 loten bestellen, dat er in ieder geval 16.000, 17 17.000 loten uitgegeven, uitgegeven. Ja, zijn. Ja, Hoe meer. We, ja. Maar ja, jullie weten het. Uh, we mogen vier keer in dit programma verschijnen in de maand december. Als je ziet die vuilniszakken vol met loten, ja, Zou je ook genoeg. zeggen... Daar mag je ook tevreden mee zijn, ja. natuurlijk. Maar het is een dermate leuk initiatief. En uh, uh, het spreekt aan bij de bevolking. Dat is leuk. Daar doen we het voor eigenlijk. Um, de grote jongens. Is, is daar een reden voor waarom ze niet meedoen? Nou. Je moet je Is het te veel werk om vier kassas bonnetjes neer te leggen? Nou, dat kan wel, maar uh, die dames die moeten letten dat ze het, uh, uh, alles uh, goed het over de mond heen halen. Uh, spaart hij albert heijn zegels, spaart hij dekenmarkt zegels, doet hij dit, doet hij dat, doet hij dat. Ja. Oh ja, OVZ, wilt ja. hij ook nog een bonnetje mee hebben? dat houdt op. Dus dat is echt moeilijk om... Ja, en we kunnen daar wel stapels met loten neerleggen ja, en precies. mensen pak maar, maar dat is eigenlijk de intentie niet van de Nee, want er zijn natuurlijk altijd mensen die dan een hele stapel in de ja, tas stoppen. En, je en, en vervolgens die gaan dus stof op Precies. En we eruit. Precies. Die we eruit. Die we ja, die mogen uit. niet ja, meer. Ja, nee. Kijk, je weet, je weet dat als er een, een, een Duitse klant aan, uh, aan je kassa staat, dat je niet hoeft te vragen van goh, wilt u ook uh, meedoen aan de de aan de, uh, aan de, de actie? Duitse gasten zijn ja, in de decembermaand. Ja, tuurlijk. En er zijn heel veel mensen die een week, twee weken. Ik kan me herinneren van het afgelopen jaar. Dat er een, een prijzen zijn gevallen op mensen uit Duitsland. Nou, dat er prijzen zijn gevallen op bij mensen deze uit dus. Friesland. Dus, ieder, ieder, Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Maar ieder, nou, is ook een bijna bijna. Ja, dus, ja. bijna. <laughs> dus iedereen mag uh, gezellig meedoen. Uh, we zijn bijna aan de tijd, Peet, uh, doen. Mag iedere winkelier ook meedoen? Uh, of is het beperkt nee, dat tot je overzet? Nee, uh, iedere winkelier mag meedoen. En ieder winkelier mag bij mij loten ophalen als zij mee willen doen. Hoe meer ze meedoen, des te groter uh, uh, de impact van de uh, actie is zoals we die voeren. En uh, ze kunnen contacten nemen met jou. Ja. Of die nemen aan dat jij ook wel contact om met hun neemt. Ja. Is het ook de bedoeling dat ze prijzen uh, ter beschikking stellen? Heel graag, want daar valt of staat de actie natuurlijk bij. En ik moet zeggen dat we uh, de afgelopen jaren in de gelukkige omstandigheid verkeren... dat de, uh, ondernemers zichzelf aanmelden. Mogen wij een prijs geven? Ja, ja natuurlijk. En hoe meer, hoe beter. Oké. Okay. Heel leuk. Peter, we hebben drie van de vier onderdelen behandeld. Welke die zijn heb ik <laughs> <had. Even onderstoppen laughs> er niet bij. <laughs> bedankt voor je komst. Doen we, en we dan zien elkaar. hem of niet? Ja, doen we nog wel een keer. <laughs> Oké, okay. Bedankt. Je, Dank Kom maar terug. Dag.